De Australische Hoge Rechtshof heeft een vluchtelingenruil tussen Australië en Maleisië verboden. Bedoeling was om 800 bootvluchtelingen naar Maleisië terug te sturen. In ruil mocht Maleisië 4000 geregistreerde vluchtelingen naar Australië laten gaan. Op die manier wilden beide landen mensen uit Azië en het Midden-Oosten ontmoedigen om illegaal naar Australië te komen. Volgens het Hoge Rechtshof mogen vluchtelingen niet worden teruggestuurd zolang hun asielaanvragen nog niet zijn beoordeeld. Op de A20 is gisteren mogelijk opnieuw een auto beschoten, sneuvelde een autoruit bij Nieuwe Kerk aan de IJssel. De exacte oorzaak is nog niet vastgesteld. Eerder op de dag sneuvelde de achteruit van een auto op de A4. Het aantal incidenten staat nu op 37. Mogelijk zijn er meerdere snelwegschutters actief. In de Amerikaanse staat Vermont is door het leger een luchtbrug geopend voor voedsel en water. In de staat zijn ter gevolge van de tropische storm Irene door overstromingen meer dan 200 wegen afgesloten of weggespoeld. De autoriteiten waarschuwen dat het water nog niet overal zijn hoogste punt heeft bereikt. Het weer dan nog in het noorden vrij veel bewolking, plaatselijk een bui. In het zuiden blijft het droog met af en toe zon. Middagtemperaturen graad of 19. Morgen zonniger en warmer. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad loopt het vast op de A13 naar Rotterdam bij Delft 2 en op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht Oost ook 2 kilometer. A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4 kilometer en op de A28 naar Utrecht tussen Hoeverlaken en Leusden 3 en bij Soesterberg 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 cfmzandvoort.nl C.F.M. in discotheca.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 Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi, che idea? Ma quale idea? Vedi che lei non ci sta? Che idea? Ma quale idea? E' maliziosa, ma sapra tenere a pada un superman. senza avere mai le cose che pretendi e scusa in e fondo scusa tu che dai. Benvenuta uh, uh, uh... una pensata nella tana lo portare.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 Dus scusa in cambio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 Never in your wildest dream oh, oh. Never in your wildest dream Didn't ever feel this easy Never in your wildest dream Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. en de de geschiedenis herhaalt zich. Daarop nachtje weet dat het te laat is.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 Fly, neighbors should shine it on But if a night falls and a bomb falls Will Everybody see the dawn Time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 ...en hoe het met de controles op de vergunningen is gesteld. VVD Tweede Kamerlid Hennis Plasgaard wil dat minister Opstelten... ...zo snel mogelijk met de korpschef om de tafel gaat zitten. Ze is vooral boos omdat al een tijd bekend is dat het systeem niet werkt. De VN-veiligheidsraad heeft opnieuw ingestemd... ...met het vrijgeven van ruim een miljard euro aan Libische tegoeden. Het geld was ondergebracht bij Britse banken. Vorige week stemde de Veiligheidsraad al in... ...met het beschikbaar stellen van ruime miljard euro aan tegoeden... ...die door de Verenigde Staten waren bevroren.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 Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam, 3. Stof 1, eerst bij Haarlem-Zuid, 2. En voor het knooppunt Raadstorp, 3. A10 West naar Zaanstad, voor de Koentunnel, Even in de richting. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je.